Dreigen met een mes. Dwingen tot seksuele handelingen en verkrachting. Letterlijk heeft Marianne de dood in ogen gezien toen de verdachte haar de BH om de nek legde. Alles afwegend doet uw rechtbank naar mijn oordeel de zaak recht. Door de verdachte voor het verkrachten en vermoorden van Marianne Vazra te veroordelen tot gevangenisstraf. De maximale gevangenisstraf voor beide delicten voor de duur van 20 jaar.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 Over de nieuwe saneringsronde worden werknemers binnen twee weken geïnformeerd. Tata Steel probeert gedwongen ontslagen te vermijden. Rector Magnificus Lex Bouter van de Vrije Universiteit in Amsterdam is opgestapt. Hij doet dat na onrust over een onderzoek... waaruit blijkt dat de kwaliteit van het onderwijs aan de VU onvoldoende is gewaarborgd. Dat kan ertoe leiden dat de VU onder toezicht komt te staan. De 57-jarige Bouter stapt volgens de universiteit op... omdat hij plaats wil maken voor een echte onderwijsman...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 Veselin Vlaovic, ook wel het monster van Grabavica genoemd... is veroordeeld tot 45 jaar cel wegens oorlogsmisdaden. Een rechter in Bosnië oordeelt dat Vlaovic schuldig is... aan moorden, verkrachtingen en de beroving van tientallen burgers. Vlaovic pleegde zijn misdaden tijdens de burgeroorlog in Bosnië... in de eerste helft van de jaren 90. Begin 2010 werd hij in Spanje opgepakt... en een paar maanden later uitgeleverd aan Bosnië. Het weer, af en toe zon...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 Ah, nu ben je verkeersinformatie. Er is relatief veel vakantieverkeer op de weg. Dat is vooral te merken in Gelderland en in het zuiden van het land. Maar het is toch niet extreem druk op de weg. In totaal staat er 60 kilometer file. De langste files die staan op de A1, Amsterdam richting Amersfoort... tussen Blarikum en de afrit Bunschoten, 9 kilometer. In het zuiden de A2 van Eindhoven naar Maastricht, voor Maastricht 6...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 Welkom terug hier vanuit de Corona aan het Rembrandtplein in Amsterdam. Moeten ook leden van het Koningshuis belasting gaan betalen? Hans Maassen van het Repub... Republikeins Genootschap vindt van wel. Lex van Drogen van het CDA vindt van niet. Zo direct een debat. De column van Justus van Nul gaat deze keer over kinderopvang. En u kunt reageren. Twitter ons, hashtag AvroVML. Of bekijk ons via de website vrijdagmiddaglive.avro.nl Riek over Dijsselbloem. Minister Dijsselbloem lacht. Flink onder vuur deze week. Hij stelde dat niet langer de belastingbetaler... maar de spaarders en beleggers van een foute bank... moeten opdraaien voor de financiële problemen. Dat leidde op internationaal vlak tot grote verontwaardiging... en zelfs tot schommelingen op de beurs. Was minister Dijsselbloem niet veel en veel te eerlijk geweest... over deze situatie? Hij is hier. Minister Dijsselbloem, welkom. Dank u wel. En naast u zit uw politiek adviseur, is het niet? Uh, ja, go goedemiddag. Klopt, ja. Dat is nieuw, ik heb u nooit eerder samen met hem gezien. Nee, dat is nieuw, ja. ja. ja door de recente gebeurtenissen en de impact die uh, daarmee toch wel gepaard is gegaan... Ja, leek het ons verstandig om de druk te verlagen... door middel van een uh, ja, cooperative party solution systeem en dat uh, te implementeren in de werkzaamheden van de heer Dijsselbloem. Ja. Dus u bent met z'n tweeën? Daar komt wel op neer, ja. Goed, meneer Dijsselbloem, wat een weken. Ja, er is uh, veel gebeurd. Ja. Oké. Okay. Ja. Uh, Oké, okay. uh, heeft u dat wel eens eerder gehad? Wat? dat een uitspraak van u zoveel teweeg heeft gebracht... dat zelfs de beurzen gaan schommelen? Uh, nee. Oké. Heel goed. Ik kan niet nee. anders dan opmerken dat u een beetje kort van stof bent, meneer Dijsselbloem. Ja. Dat is heel goed. Uh, hoe komt oh, dat? Ja, ja, nee, ja, dat zou kunnen. Ja. Ja, u uh, lijkt een beetje aangeslagen. Nou, ik moet zeggen dat ik toch wel een beetje van uh, geschrokken ben allemaal. Uh, ja. uh, als ik even... even uh, meneer Dijsselbloem. Ja, nee, ja, kijk, ik weet dus niet wat ik nu beter kan doen... Uh, de waarheid kan vertellen of uh, beter om me heen kan draaien. Ja, wat de heer Dijsselbloem wil zeggen ik is... in welke mate je op welk moment diplomatiek wil overkomen... om zo eventueel... Uh, nou, meneer Dijsselbloem, ik moet ik zeggen kan. dat ik het persoonlijk wel op prijs stel... dat u zo eerlijk bent geweest de afgelopen tijd. Ja, maar ja, nou ja, u krijgt ook een bak ellende over je heen. Hè? Nou, laat ik het dan zo zeggen. Hier in het radioprogramma is het niet erg als u gewoon eerlijk bent. Nou, dat vind ik dan wel heel erg prettig, want ik kan ook niet anders. U kunt niet liegen? Nee, correct. Wat de heer Dijsselboom meent te zeggen is dat een tegenstaat om onwaarheid te verkondigen, mij ook, u ook, ons allemaal, maar waar het wel om gaat is een zekere mate van retorica in acht nemen, uh, ten einde geen paniek te zaaien en ja, zo, de publieke opinie als uh, de media op een bepaald niveau te benaderen, waardoor het uh, shockgehalte ja, van het al dan niet uitgesproken, uh, eventueel middels uh, uh, een... Uh, uh, ja? uh, uh, even stil nou! Meneer Dijsselbloem, u kunt niet liegen. Nee, ik kan dus niet liegen. En daarom hebben ze deze idioot met me meegestuurd. Zodat hij alles wat ik eerlijk zeg kan verdraaien tot iets onbegrijpelijks. Zo moet dat schijnbaar in de politiek. Uh, weet God, ik veel. Nou, dat is fascinerend. Ik kan het er ook uh, niet. Wat vindt u van ons live radioprogramma vanuit Café de Kroon? Nou ja, wilt u het echt weten? Ik kan dus niet liegen. Uh, live radioprogramma, wat vind ik ervan? Een bandje, een columnist met een hoop Hoenpapa. Nog een uitgerangeerde tv sterraspotcommentator Iemand die hem nog wat tettet over internet. Om er nog een beetje bij de tijd te lijken, En dan voor die flauwe dat tussendoor. Ik weet het niet. Hij bedoelt te zeggen dat een kleurrijke mix is van nee. actualiteit, cultuur en opinie. Een succesformule. Nee, ja, heel saai dus. Prikkelend. Ja. Nou, het lijkt ja, heel lastig voor u in uw vak om niet te kunnen leren. Ja, dat is het dus ook. dat valt wel mee. Nee, ik ben gewoon eerlijk. Ben ik nu de boeman? Nee. Ben ik nu de boeman? Nee, meneer Dijsselbloem, maar ik denk. Ben ik nu de boemer? Nou, wel een beetje misschien. Ja, een beetje wel, hè? Ja, nou, maar ja, u bent je tenminste boek, op, ja. eerlijk. Dat zie je niet vaak. Maar, maar zeg nou eens eerlijk: die eerlijkheid van u, heeft u dat iets opgeleverd? Nee, helemaal niks. Goed, nou, de tijd zit erop. Heeft u nog een druk schema vandaag? Hartelijk bedankt. Nou, ik ga zo nog even langs mijn lievelingshoer en dan naar de Mac. We gaan een, uh, we gaan een wandeling maken door de stad nee, en dan ga gaan naar even de, nou, en uh, we even lunchen. Lievelingshoer en dan gaan dat dat we Een hamburger Goed, dank u wel. Henry van Loon, Marjan Luif en Kees van Amstel. Tijd voor het debat. Twee eerlijke mensen met verstand van zaken achter twee katheders. Vandaag gaat het over de vraag. Of onze koningin, en straks ook onze nieuwe koning, belasting moet gaan betalen. PvdA-leider Diederik Samson vindt verwel dat zegt hij vanavond in College Tour. Onze koningin wordt namelijk vrijgesteld van allerlei belastingen. Koningin Beatrix, prins Willem-Alexander, prinses Maxima ontvangen jaarlijks. Bij elkaar wordt gezegd zo'n 114 miljoen euro, maar daar wordt geen belasting over betaald. En is dat nog van deze tijd? Hans Maassen is hier van het Repub Nieuw Republikeins Genootschap en Lex van Drogen van het CDA in Amsterdam. Beide welkom. U gaat u wel. uh, debatteren met elkaar, maar eerst even, Hans Maasen vanochtend uh, begrijp ik, heeft u een hele grote... Uh, meer dan levensgrote belastingaanslag aangeboden uh, bij Huis ten Bosch, hè? Ja, een king-size envelop. want <laughs> uh, ja, iedereen in Nederland zit te zwoegen op zijn belastingaangifte. U heeft er uw thema van gemaakt vandaag. Maar er is er eentje die de dans ontspringt, en dat is onze koningin. Is die envelop aangenomen vanochtend? Ja, nou, er is, we hebben een ontvangstbevestiging, dus ik neem oh, aan dat, dat het ook overhandigd <laughs> zal worden door de marechaussee aan de koningin. Dus we zijn in blijde verwachting dat het begrotingstekort volgend jaar aanzienlijk zal afnemen. Denkt u werkelijk dat het zo naar de dijk zet? Um, ja, het is natuurlijk langzaam steentje voor steentje uh, de, de, de fundament weghalen onder uh, de monarchie. We proberen met Nederland uh, Draagt Wit rond om Koninginnedag uh, voor minder monarchie te pleiten. En dit wordt in dat kader. Hij heeft nu al een wit overhemd aan, nog ja. wel een blauwe broek, maar dat wordt later dan weer anders. Lex van Droog. denkt u dat de koningin onder de indruk is van die belastingaanslag? Nee, dat denk ik niet. Waarom zou ze? Ze zal ze hem achter de rode de rodondendrons deponeren? Nee, of? Nee, dat nee, helemaal niet. Ze heeft ongetwijfeld haar belastingformulier ingevuld en, uh, en opgestuurd. Belastingformulier ingevuld? Ja, zeker. De koningin betaalt gewoon belasting. Kijk eens aan. Nou, dat, dat, dat gaan is, we, dat, is, dat, is, uh, gaan we dat, dan horen. Als zo, u, zo simpel is het. Als u in debat gaat over de stelling die wij als volgt hebben geformuleerd. De koningin moet, net als iedereen, gewoon belasting betalen. Ja. Om te beginnen, uh, Hans Maassen, want u bent het daarmee eens. Een halve minuut om uw standpunt toe te lichten. Ja, we betalen allemaal belasting in dit land. Dus waarom zou de koningin daarvan uitgezonderd zijn? Het is nog uit de tijd van Willem I dat dat geregeld is. Toen had de koningin een heel salaris. Dat heeft ze nu nog. De president van Amerika, die toch een wat belangrijke baan heeft... ontvangt ongeveer een derde van haar inkomen. En die betaalt belasting. De, president van, de bondspresident van Duitsland heeft 200.000 euro. Betaalt ook belasting. Zelfs de koningin van Engeland betaalt belasting. En wij allemaal betalen belasting. We zijn allemaal gelijk voor de wet. En dus wordt de koningin ook Mooi getuind. Binnen de halve minuut. Lex van Droog, ook voor u een halve minuut, want u bent het er helemaal niet mee eens. Waarom niet? De, de koningin betaalt belasting. En dat doet dus de koning straks ook. Die betaalt als persoon, als gewoon, als Nederlander, belasting. Wie niet belasting betaalt, is het instituut Want dat zegt de wet. Die zegt gewoon, als je een uitkering krijgt van het Rijk... wat in, bij je functie hoort, dan betaal je daar geen persoonlijke belasting voor. En dus de korting betaalt als persoon, alleen het instituut niet zo simpel. Goed, dat gaan we binnen de tijd. Maar, maar even voor de duidelijkheid, want uh, laten we zeggen... al het geld dat zij uh, zegt u voor de werk krijgt, dat is daarvan uitgezonderd. Maar ja. over hoeveel, uh, als het om geld gaat, spreken we dan... over welk bedrag wordt dan wel belasting betaald? Nou, dat is... Dat, dat weet ik niet, want ik heb oh. gelukkig de belastingaangifte van de koningin niet. Maar over het vermogen wat ze heeft, over, over de bezittingen... haar huis, haar eigen huis Drakenstein, betaalt ze ongetwijfeld. En over de, de inkomen? Over. En over het inkomen, de inkomen van de koning en de vermoedelijke opvolger... daar wordt geen belasting betaald. Geen belasting. Heen. Hans Maassen, uh, ja, daarover niet, maar wel iets. Dus. Meneer Van je nou, bent broek. de enige in Nederland die die opvatting huldigt. Hè? Nee, de koning staat zelfs in de grondwet dat ze geen belasting betaalt. Je ze zegt ze betaalt on... helemaal niets? Nee, het staat in de grondwet. En dat is nou juist het probleem. Meneer Samson kan wel beweren dat u vindt dat ze belasting moet betalen. Maar dan moet hij eerst de grondwet wijzigen. Dan weten we nog wel een paar paragrafen die hij moet wijzigen in de grondwet. Nee, meneer Maatse, in de grondwet staat artikel 40... de koning en enkele leden van het Koninkhuis... die krijgen een uitkering. En deze uitkering ten laste van het Rijk... en het vermogen dat dienst maar is, is vrij van persoonlijke belasting... En voor de hele rest betaalt de koningin, net zoals elke Nederlander, belasting. En als, als je een auto van de zaak hebt waarmee ze rondrijdt, dan betaal je daar geen persoonlijke belasting voor. Tenzij je hem persoonlijk gaat doen. Dus haar privéauto betaalt ze voor. Maar die limousine waar ze mee moet functioneren, daar betaalt ze Het niet voor. Dat is minder echt dan u dacht, Voor haar eigen huis betaalt ze, maar voor. Paleis op de Dam, wat ze gebruikt niet. niet. Meneer Maas? Nee, dit is volstrekt een nonsens. Nee, dit is volstrekt een nonsens. Het is dus de wet. Er is enige tijd, enige jaren geleden door Julianen geregeld... dat toen de paleizen al een beetje onderhoudsbehoeftig waren... dat ze werden overgedragen aan het Rijk. Die zouden een opknabbeurt regelen en daarna konden ze er gratis in wonen. En als wij als Republikeins Genootschap, ooit realiseren... dat we een republiek krijgen in dit land, dan krijgen ze het paleizen weer terug. Nou, gefeliciteerd, ja, dat is een mooie deal. En dan moeten ze belasting nee, dat... betalen, dat is het enige voordeel dan, en dan voor u. En dan moet ze belasting dat... betalen. Ja. Het, Zo het, is het, het, het paleis... Op de Dam, het paleis Soestdijk, het paleis uh, in Apeldoorn. Allemaal rijksbezit, dat knapt het, het rijk op. Daar functioneert het instituut koning. Want we willen niet dat ze in een of ander hutje op de hei iemand ontvangt. Als Wie dan ook, dat doet er niet toe, meneer uh, Obama. Dat is, daar betaalt ze niet voor. Maar voor haar eigen huis, Drakenstein, niet zo'n ongelooflijk indrukwekkend pand... Nou, betaalt ze maar gewoon. Maar wat voor... vindt u van het verschil bijvoorbeeld, want dat zegt meneer Mazen ook... dat, dat uh, Obama, u noemt het zelf ook nog ja. even, andere uh, staatshoofden... Obama, zelfs Ob de koningin in Engeland, begrijp ik, meneer ze ja. betalen allemaal belasting. Ja, inderdaad. en de koningin betaalt ook belasting. Het is een sprookje. Wat meneer Mazen zegt, het is volstrekt de flauwekul. En als, als meneer Mazen zegt, ja. ik ben voor een republiek, fijn. Dat moet hij dan vinden. Dat, is, dat mag. Maar hij moet niet zeggen, het is schande dat de koningin geen belasting betaalt... want dat is niet waar... En, al, al, stel, meneer Maasen, dat eventjes hypothetisch voor u dan, dat dit klopt wat meneer Van Droog zegt. zegt u dan, nou, dan is er niks aan de hand. Nee, ik ga niet, dat, het, het klopt niet, het is onzin. Maar he. als het, als het de zou, koningin als het... heeft op de eerste plaats een zeer fatsoenlijk inkomen dat dus belastingvrij is. Ze, ze woont voor niks, nou, en dan kan ze nog kiezen uit een paar paleizen. Ze reist voor niks. Lees u de quote van vandaag: he. wat 7 miljoen per jaar is er verreisd voor een jaar voor, met de. Wat het is allemaal voor het werk, Zijf, zegt meneer Van Droog. Ja, ze, ze krijgt de, de, de manschappen die er beschermen en voor de koken allemaal. Dat kosten niks. voor het werk. Allemaal voor ja. niks. Totale kostenmonarchie: 117 miljoen euro. Alsjeblieft. Ja. Als je dat vergelijkt met een gekozen president zoals in Duitsland, Herr Gauk. He, een integer man die, de, die, die inspiratie geeft aan dat land, nou, die verdient 200.000 euro en die kost verder heel veel. Maar u langs. zegt ook als dat voor het werk is, dan toch moet ze de belasting over betalen. Ja, ze moet belasting betalen. En, en al die onkosten die kunnen een heel stuk terug. Laten we eens beginnen met minder monarchie. Hè. Dat ze bijvoorbeeld gewoon ja, successierechten betaalt, vermogensbelasting betaalt, inkomstenbelasting betaalt. Laten we daar eens mee beginnen. Dat is wat bijna iedereen in het land wil, behalve één persoon. Dat is meneer Van der Het kan best goed komen. Nee, want u, u, u praat echt onzin. Vermogensbelasting betaalt de koningin. Dat betaalt ze wel. Dat staat in de wet, meneer Maassen. En, dan, aan de, en alle Nederlanders houden zich aan de wet. En die twee heren daar die zullen dat kunnen bevestigen. De belastingwet. Wij, al... wij moeten ons aan de wet houden. En de ja. wet is heel simpel. En, de wet is aan... en ja, als u zegt. Ik, dat ik kijk ik tegen kijk de gevoel... ondertussen heel even naar Bernard uh, heb jij? Kun jij zeggen wie van de twee hier gelijk heeft? Heeft het niet oh. helemaal gevolgd? Ah, wat jammer nou. Dat is wel jammer. Nou, goed. We, we gaan die vraag zo voorleggen, Kunnen meneer we meneer later Sampson, e Als meneer Sampson, meneer Sampson er zelf zegt ja? dat hij ja, vindt maar... dat de koning in belasting moet gaan betalen. Ja, ja sorry, die gaat er ja. toch over, hij, meneer Van Troven. Dus, dus hij, hij vindt ja. dat er even niet meer vol nee. ik, ik moet toch tussen beiden komen, want de tijd, is helaas, is alweer dat om. Maar tot slot, ik, ik denk dat ik het antwoord op de vraag weet, maar ik vraag het altijd. Of u vindt dat er in elkaar standpunten helemaal niets of toch iets zit? Meneer Maas, zit er niets of toch wel iets? ook in de standpunten ja, van de Ja, het is een heel legalistisch standpunt. Hè? De koning of persoon of instituut. Ik vind het nee, allemaal pff. prima. Hè? Die Niks. persoon, die mevrouw, maar die haardoos betaalt geen belasting. Oké, okay, andersom, meneer Van droogen heeft, heeft meneer Maas ergens een punt of helemaal niet? Nou ja, dat meneer Maassen voor een republiek is... dat gun ik hem van harte. Dat, daar ben ik niet zo erg voor, want ik, ik moet er niet aan denken. Maar als dan de, de belasting we, gaat, zegt u, dan, dat, dan nee, heeft hij ongelijk. Maar de belasting, wat, wat hij daarover zegt, is nonsens. Het is gewoon een beetje voer voor... voor het, het publiek. Misschien dat we later leuk, in deze uitzending... Onbezien. een verlossend antwoord uh, van ons medewerkers... <lacht> van de belasting kunnen krijgen. Ik dank u voor dit moment, Hans Maasen van het Republikeins Genootschap en Lex van Drogen van het CDA. Muziek, Daniel Loewis. Volgens ome Niel is een man, en meid, nuttig. En denk ik, is dat nou wel zo? Het klinkt wel overbeurdig. Koken kan ik jezelf, opruim kan ik leren. Maar ik wil ook niet uit eenzaamheid of sneeuwkompost verteren. Dus ik ga mij een hond op, zo'n fijne grote hond. Die kwispelt tegen vrienden, een grond. Ik ga mij een hond op, zo'n fijne grote loebaas. Misschien is dat waar ik al jaren onbewust aan toe was. Zo'n fijne dikke hond. Zo'n lieve dikke hond. Een hele fijne, fijne hond. Mm, een hele lieve, lieve hond. Niet dat ik benood ben, kan mij ja prima redden. Maar thuis komt men, kwispelt wat, dan kunnen we wel wat aan hebben. En ik dan fijn, alleen nog bij de radio ga zitten. En ik ga hem zachtjes aan de kop, te bellen, ligt te pitten. Ik hou mij een hond op. Zo'n fijne grote hond, die kwispelt tegen vrienden, het ding dik in grond. Ik hou mij een hond af, zo'n fijne grote loebaas. Misschien is dat wat ik al jaren onbewust aan toe was. Zo'n fijne, dikke hond, mm -mm -mm. zo'n lieve, lieve hond. Mm -mm -mm. Zo'n fijne, fijne hond, mm -mm -mm. zo'n lieve, lieve hond. Ik ben niet begonnen te kouden, op wie van mijn gitaarden. En dat ik al mijn Playmobil op hoogte moet bewaren. Als dus ik me niet de hele tijd alles naadmaak en zo meer reken, daar ik hem dat vanaf haar begint, die goed leert. Ik nee, ik een hond op, zo'n fijne grote hond. Die kwispelt tegen vrienden en tien bandieten grond. Ik ga mij een hond op, zo'n fijne grote loebaas. Misschien is dat waar ik al jaren onbewust naartoe was. Zo'n fijne dikke hond, Mm, zo'n lieve, lieve hond mm, mm, mm. En geen smienhond Nee, zo'n fijne, fijne hond Ik hoor de lui al denken Waarom niet met een vrouw Je moet toch ook van mens dat mensen met een Ik lust nou Ik wil niet meer die eenzaamheid En dat liefde anders snijden En ik hou er wind die wijd. Als zij stiekem met een ander vrij Ik haal mij een hond op Zo'n fijne, dikke hond Ik wist wel tegen vrienden En tegen in de grond Ik ga mij een hond op Zoveel Misschien is dat ik al jaren onbewust aan toe was. is er, Hond. een Hond. een Hond. een Hond. Hond. Ja, Daniel begeleid door Bernhard Gepke op uh, mandolino. Banjo? Banjo. Guus Strijbos, op staande bos. Uh, hij overweegt de aanschaf van een hond. Is dat echt zo, Daniel? Ik heb een poosje met het idee gelopen, ja. Maar ja. alweer in de ijskast? Uh... Nee, ik vind wel... Ik denk er nog steeds over na. Ik vind het zo leuk als mensen een hond nemen en veranderen ze opeens helemaal. Die mensen? Die mensen veranderen. Oh ja? Hoe dan? Nou ja, ik ken van die mensen, daar kwam ik altijd al op visite. En dan ging het zo van, mooi, mooi, ga zitten. En als ik er nou aankom, dan gaan ze in de been. Dan lopen ze naar de deur, en dan gaan ze tegen die hond via die hond naar mij toe praten. Zo van, ja, wat mooi dat Daniel er is, hè? Ja, wat ja, fijn. En dan gaan ze ook naar Hollands praten. Ook nog. Nee, ik vind dat wel mooi. En dat wil jij dus ook graag eigenlijk? Het lijkt me wel, ja, lijkt me wel handig als er iemand aan de deur komt... Te, tegen wie je niet rechtstreeks iets durft te zeggen. Dat oh, ik dat dat is het zegt. Het. oh, wat een mooie vrouw, hè? Ja, ja kijk, wat een mooie vrouw, ja. Vind je, vind je die vrouw ook zo mooi? Ja, dat is heel handig. Zo heb ik ben er eigenlijk nog nooit naar gekeken. Nou, zo moet je er maar naar kijken, vind ja. ik. Ja. Uh, die plaats Erikane, die heb je, heb je thuis ook opgenomen. Ja, ja. En waarom eigenlijk? Uh, ja, mooi dichtbij. Dat zeker? Ja, ja maar, maar er wordt altijd gezegd, "Een studio is niet voor niets een studio. Nee, die dat, is daar... dat is waar. Ik ben ook heel graag in studio's, dat vind ik heel fijn. Maar uh, ik, ik had, ja, de vorige plaat die heette Gunder en dat ging over alles ging erover van wat is er achter de horizon te vinden. En nu dacht ik van, ik moet eens even... Ik, door dat achter de horizon willen kijken, ff, keek ik een beetje eroverheen wat er eigenlijk aan mijn eigen keukentafel gebeurde. En toen dacht ik van, daar moet ik me daar meer op concentreren. En dan heb ik gewoon expres gedaan, zo de hele tijd. Wat gebeurt er heel erg vlak in de buurt? dichtbij. Ja, daar gaan je liedjes ook over. En, ja. en daarom vond je ook dat het uh, thuis moest gebeuren. Maar ja. je reist wel graag, toch? Ik reis heel graag. Ja. Ja. Terwijl je geen rijbewijs hebt. Ik heb geen rijbewijs, nee. Dat is ook wel bijzonder tegenwoordig. Dat is best bijzonder, ja. ja. Maar ja ik, nee, het is er nooit van gekomen. En de smoesjes zijn wel op nu, dat moet ik wel zeggen. Maar je, je, kan, je kan je een chauffeur uh, permitteren? Ja, nou sowieso. Als ik met de muziek op paard ga, ook al zou ik twee rijbewijzen hebben... dan zou ik nog uh, iemand meenemen om te rijden. Toch, veel prettiger toch? Dat is veel fijner, ja. Dus je, je gaat ook nooit een rijbewijs halen? Ik ga wel een rijbewijs halen. Wel? Nee. Ja, lijkt me heel leuk. Oh, ben je al begonnen? Ja. Ik ben al begonnen met overwegen om erover na te denken. Ja. Nou, ik wens je veel sterk. Je kan ook zo'n cursus doen, hè? Dat je in twee weken in één keer uh, oh. alle lessen achter <laughs> elkaar. <laughs> dat weet ik mee. Ik, ja. ik ken alle variaties uit mijn hoofd oh. al 15 jaar. Ik durf niet eens meer te zeggen dat ik een rijbewijs neem in mijn omgeving. Maar was je zo'n brokkenpiloot aan? Nee, dan? helemaal niet. Dat ik is er nooit uh, van gekomen. Toen ik 18 werd, toen mocht ik kiezen van mijn ouders... of een mooie nieuwe fiets of een paar rijlessen. En toen heb ik voor een fiets gekozen. Heel verstandig. Ja. ja. Ik dacht, wat moet ik met, met een rijbewijs? Ik heb helemaal geen auto. Het is zink veel over blauwe dagen, over blauwe lucht, over ja. blauwe maandag, het is ja. vandaag blauwe vrijdag toevallig. Ja. Heb jij je belastingformulier al ingevuld? Ik, heb, ik hoorde jullie de hele tijd over belastingvraag ja. en ik heb net even met de manager gebeld van hoe het zit, maar het kwam allemaal goed. Ik, geen idee. Ik, ik, ik hou me daar totaal niet meer bezig. Ik ken heel veel van die artiesten die daar geen idee van hadden en dan met de manager bellen die daar na jaren heel veel spijt van krijgen. Nee, maar mijn manager is een geweldige kerel. Die is eerlijk. Die ja, ja, die van mij is wel zo eerlijk. Nee, nee. Ik weet je daar veel sterkte bij. En uh, wij gaan voorlopig nog van je muziek genieten zodra ik ga je ja. nog voor ons spelen. Dank voor dit moment. Ik meld nog even dat je 8 en 9 april hier in Amsterdam in de Kleine Comedie ja, staat. staat. Daniel Loos. Dank je. Justus. wat vind jij ervan? En of de heren van de Belasting, die ik hier vandaan kan aankijken, even willen luisteren graag? Er was dus een vrouw die al haar vijf kinderen naar de kinderopvang stuurde. Of misschien waren het er wel twaalf en ze gingen allemaal vijf dagen per week naar de kinderopvang. Dus kreeg die dappere werkende moeder van de Belastingdienst... aan het eind van het jaar zomaar 40.000 euro kinderopvangtoeslag overgemaakt. Een gevalletje van fraude. Justus van Oel, een zelfstandig ondernemer die al 25 jaar flink belasting betaalt... vroeg aan het eind van 2012 ook zijn kinderen op opvangtoeslag aan bij de Belastingdienst. En Justus van Oel kreeg niks. Vanwege die fraude, mevrouw, met die 40.000 euro kinderopvangtoeslag... waren er nieuwe regels. Kinderopvangtoeslag kon alleen nog maar per maand worden aangevraagd... en niet meer per jaar achteraf, vanwege die fraude, mevrouw. Met mij hoeft u geen medelijden te hebben, hoor. Ik ben niet arm. Maar ik voel me misleid en opgelicht. En sorry, ik zit simpel in elkaar. Als blijkbaar de Belastingdienst mij mag naaien, mag ik de Belastingdienst naaien... Niet makkelijker, wel veel leuker. Stuur maar langs, die peperdure inspecteurs. Van Oel gaat in het verzet. De reden dat ik die kinderopvangtoeslag altijd achteraf per jaar aanvroeg... was deze. Mijn inkomen wisselt per maand. En ook dacht ik, weet je, laat de staat dat geld voorlopig in zijn zak houden. Wij rekenen wel per jaar af, achteraf. Aardig van mij, handig en voordelig voor de staat. En ik vond het ook best chic van mezelf dat ik niet al te hebberig was. Zo doet de welvarende betrokken burger dat. Toen kwam dus die fraude mevrouw die na een jaar voor haar 23 kinderen 40.000 euro kinderopvangtoeslag aanvroeg. Geen enkele computer bij de Belastingdienst sloeg alarm. Niemand die dacht, goh, wat veel geld. Fraude mevrouw kreeg alles betaald. Maar de Belastingdienst besloot niet de computerprogramma's te verbeteren. Ze besloten de regels te veranderen. Vanaf 2012 mocht niemand meer per jaar kinderopvangtoeslag aanvragen. Vanaf nu moest het elke maand voor straf vanwege fraude mevrouw. Oftewel, de nieuwe regel voor kinderopvangtoeslag werd... per maand aanvragen en niet meer achteraf per jaar. Wat de Belastingdienst toen deed, is gekmakend. Ze stuurden aan alle mensen die hun toeslag per maand aanvroegen een brief. Daarin stond dat de toeslag vanaf nu per maand moest worden aangevraagd. Volkomen overbodig, want dat deden die mensen dus al. Maar degene die de toeslag per jaar aanvroegen, dus nog niet per maand... die kregen juist geen brief precies verkeerd om. Weet u wat ik denk dat er gebeurd is? De Belastingdienst dacht, ach, die rijke klootzakken die die crashtoeslag achteraf per jaar aanvragen... die hebben dat geld eigenlijk niet dringend nodig. Die vertellen we lekker niks. Dus kreeg het gezin van Oel dat inderdaad van niks wist over 2012... geen kinderopvangtoeslag. Ik vind dat een schande. Niet omdat ik geen belasting wil betalen, niet omdat ik mezelf arm vind... maar omdat de overheid gestopt is met nadenken. Want de dag smijt de staat met miljarden voor kinderopvang. De volgende dag wordt het allemaal weer teruggedraaid. De overheid is te dom om overschrijdingen of fraude te voorzien. Maar denkt toch dat het volgende systeem wel zal werken. Hoezo? Die incompetentie en onbetrouwbaarheid zijn een veel groter probleem... dan die 2000 euro die ik nu misloop. De hele kinderopvang is een slagveld omdat voortdurend de regels veranderen, zien overal in Nederland keurige ondernemers hun investeringen in crashjes verdampen. Overal gaan crashjes dicht. Overal verliezen aardige vrouwen als onze Karima van de Belhamel hun banen. Wat een treurnis. Justus van Ol. Blauwe vrijdag op Radio 1. De belastingaangifte van Henny van der Mos, ondernemer. Wat is uw eerste gedachte als de blauwe envelop op de mat valt? Als ik het terugkrijgen of moet ik betalen. Maar meestal moet ik betalen. Het hoort erbij, ik bedoel. Ja, de rest moet ook leven. Heeft u ooit iets verzwegen voor de Belastingdienst? Verzwegen? Oeh, ja. Met aftrekposten deed het een beetje scheef natuurlijk. En dan kun je zeggen van, uh, nou ja, het hoort eigenlijk bij investering. Maar dan denk je, nou, laat het maar afschrijven in één keer. Zulke dingen gebeuren natuurlijk. Maar over het algemeen, ja, wat moet je verzwegen? Ik bedoel, alles staat op papier. Ik heb uh, 15 bedrijven. Kijk, vroeger toen ik klein was, toen had ik wel een beetje creatief natuurlijk Maar toen waren wij alleen. En dan rommelde je wel wat natuurlijk. En dan zat je de beurnazen of noem maar op. Uh, maar je stak het geld wel weer in het bedrijf. Het is niet zo dat ik het allemaal privé uh, gebruikt heb. Maar ja, dat was een hele andere tijd. Welke belasting moet worden afgeschaft? De Buma. Dat vind ik eigenlijk belachelijk. Wij bouwen ook een bedrijf op en we moeten ook zorgen voor ons pensioen. En de Buma die, die legt bij een bedrijf maar uh, zoveel vierkante meter geluid he, en je moet zoveel betalen. En de directeur die gaat met vier ton salaris naar huis. Dan vind ik het nog het ergste nog. Ik bedoel, hij heeft er niks voor te doen. Hij legt alleen maar aanslagen op en hij beurt vier ton salaris. Dat vind ik erg. Welke belasting zou u invoeren? Ik denk dat je meer bronbelasting moet maken. Maak het elektrisch, gas, water, licht, wat duurder. Dan gaan de mensen er ook op besparen en stop daar de belasting in. Het kan veel simpeler. Neem de ongeveer een goed belasting maar eens. Ik bedoel, dat is zo'n discussie over. Wat is mijn huiswaard? Ik zeg, doe het gewoon per kub. Betaal een prijs per kubieke meter, dan hij ook geen discussies. Wegen belasting, zet het bij de benzineprijs op. En wie veel rijdt, moet veel betalen. En wie weinig rijdt, ja, die heeft geluk. Dus doe het simpel, simpel, simpel. De tips van Henny van der Most voor de Belastingdienst. Het is uh, half vier tijd voor het NOS Journaal. Gert Kluuk. Radio 1. Het NOS Journaal.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 En het staalbedrijf Tata Steel schrapt de komende drie jaar 240 van de 9000 banen in Amuiden... vanwege tegenvallende resultaten en de slechte economische omstandigheden. Volgens het bedrijf zijn nu afdelingen aan de beurt die tot nu toe uit de wind zijn gehouden. Bij de vorige reorganisatie werden al duizend arbeidsplaatsen geschrapt. En dat zijn de hoofdpunten. ANUBE ah, verkeersinformatie. Het is niet al te druk op de weg. Er staan wel een aantal files, vooral in het midden en zuiden van het land. De langste daaruit op de A1 Amsterdam richting Amersfoort voor 1 Brugge 5 kilometer. De A2 van Eindhoven naar Maastricht voor Maastricht 5. De werkzaamheden op de A50 bij de Waalbrug bij Ewijk veroorzaken vertraging naar het zuiden tussen Renkem en knopend Ewijk 6 kilometer. De A67 naar Duitsland voor de Duitse grensovergang 4. En het is nog steeds erg druk richting de outlet in Roermond. veroorzaakt vielen op de N280 vanuit Duitsland... tussen de grensovergang en Roermond, 3 kilometer. Dit is Radio 1. Avro, vrijdagmiddag live. Jan Monk. Goedemiddag. Welkom terug. Vanuit de kroon aan het Rembrandtplein in Amsterdam. Nu weten wij natuurlijk dat de regering altijd naar vrijdagmiddag live luistert. Ja. Maar dat ze zo luisteren en zo snel reageren... dat als je nu al besloten heeft dat Justus Van Oel toch nog... Zijn, uh, zijn kinderopvangtoeslag krijgt. Nou, daar danken wij hem met z'n allen namens Justus. Hartelijk voor. U kunt reageren op deze uitzending via Twitter, hashtag AfroVML. U kunt ons ook zien als u naar de website gaat, vrijdagmiddaglife.afro.nl. We zijn in blijde afwachting van Twan Manders. Hij is van het Haagse juristencollectief en hij komt vertellen hoe je belasting kunt ontwijken. Niet ontduiken, want dat is illegaal, maar ontwijken. Uh, en voor die tijd praten wij natuurlijk, zoals iedere week, met Frits Barend... die voor ons sportieve hoogte- en dieptepunten op een rij gaat zetten. We hebben ook een mooie tune ervoor. De hoofdredacteur van het blad Helden zeg ik er dan ten overvloede altijd nog maar even bij. Beginnen we met de, de flops Frits? We beginnen met de flops ja. Uh, vanochtend zag ik in de Volkskrant dat voormalig wereldkampioen Dennis Nelissen... na zijn dopingbekentenis geen wielerverslag geeft meer maar zijn met Eurosport... Dat vind ik heel treurig want hij is een heel kundige wielerverslaggever. Hij is een oud-wereldkampioen. En het hypocriete is dat Richard Virenke, heb ik mij laten vertellen, voor Eurosport Frankrijk werkt. En als er nou één doping gebruikt wil het Richard Virenke, Hij mag wel blijven werken, Danny Nelissen niet. Dat is heel hypocriet. Maar het eerste is dus, eerlijkheid wordt niet beloond. En Dijzelbloem weet er alles van. Ja, ik begrijp dat Danny uh, Ners zelf zei... hij had nog niets van het hoofdkantoor van Eurosport. Eurosportgoot. Dus er is nog een sprankje hoop. Maar hij zit inmiddels zelf wel in een soort klooster... vanwege ja, alle ik, heftige reacties die hij heeft gekregen. Ja, ja. Hij heeft me, ik heb hem één keer nog gesproken daarna. En hij, is, hij heeft vreselijke reacties erop gehad. Echt hele nare reacties, zoals dat kan op Twitter. Is toch is heel raar. eigenlijk. Ja, heel gek. Hij die jongen heeft er heel lang mee gezeten. Zoals dus ja. al die wielrenners. En ik heb het ook twee weken geleden gezegd over die Moerland van Rabobank. Maar van wie, die, wie krijgt hij die, die reacties dan? Van renners die boos zijn dat hij uit school Nee, het ook, uit, ook van uh, publiek dat zegt, je hebt ons altijd voorgelogen, je hebt altijd geroepen, dit is schandelijk wie je zelf meegedaan hebt. En die jongens zaten in een heel moeilijk pakket om dat te bekennen. Dat heb ik net, die Moerland van Rabobank, die dus de bankiers, waardoor we in een crisis zitten, uh, van de bankiers zegt, we konden niet anders, ze moesten mee, maar de wielrenners waren schoften. Nou, we zitten niet in een crisis door doping in bij wielrenners, hoor. Maar het is een moedige bekentenis en is van, ja. van, van, van eh, onder andere van, van de on... en van anderen natuurlijk. Ja. Okay. Dan, uh, heel treurig, Sportclub Veendam is failliet. Ja. Ik hoop op een doorstart, want ik heb iets met Veendam ooit hebben. Henk van Dorp en ik daar Leo Benakker nog geïnterviewd. Maar ik heb vooral een verleden met Veendam, omdat ik als kind van zeven jaar uh, naar de meer ging. Naar een wedstrijd Ajax-Veendam. Ik zat toen net op school. En ik kon net in die tijd een krant lezen. En ik weet, het eerste wedstrijdverslag wat ik ooit gelezen heb in het parool, was Ajax-Vernederd Veendam 7-1. En heb ik heb jij met als Veendam. kind op mijn knieën gelegen om dat te lezen. Ik vond het prachtig. Die krant heb ik jaren bewaard. Yeah. Maar die krant is niet meer en Sportclub Veendam is niet meer. Maar daar heb ik altijd een band met Veendam. Nou, ik hoop dat er Reddingsactie lukt. Ja, precies. Want er we werd ook alweer getwitterd uh, omdat jij het erover ging hebben. En, en, en zeker uh, Jan Schuil, die zegt het gaat heel goed met die actie. Dus die hoopt eigenlijk nog dat het lukt. Nou ja, de... het, kijk, en, dan, en dan gaan we volgend jaar krijgen we weer een actie, want het is heel treurig met de eerste divisie. Maar ik hoop dat Veendam dat heeft iets. Veendam de lange Leeg, dat hoort bij het betaalde voetbal. Zijn er niet te veel pofclubs in Nederland? Uh, er wordt te veel betaald aan de top. En je zal, zoals iedereen moet inleveren... zullen ook het betaalde voetbal moeten inleveren. Misschien dat je dan weer aan de onderkant ook weer wat meer kunt betalen... zodat die betaalde clubs betaald bestaan. Oké. Okay. Uh, dan uh, de uitspraak in het kort geding. Flop 2. Uh, van turntrainer Frank Louter. Hij heeft een kort geding aangespannen van en Turentrainer tegen de KUU. En... Frank Louter heeft gewonnen. Die uitspraak komt erop neer dat de KGU Louter geen kindermishandelaar meer mag noemen. De Gymnastiek Unie. Ja, de Gymnastiek Unie, ja. En dat de voorzitter van de Gymnastiek Unie, Jos Geukes... ten onrechte excuus heeft gemaakt aan al die turnsters... die door Louter jarenlang zijn uitgescholden, gepest, vernederd en geslagen. Die dat is het verhaal wat jij met jouw blad helden uh, naar buiten hebt gebracht. En op de site van de turnenvereniging Pro Patria is het eenmaal jubel... want het bestuur van Pro Patria heeft van meet af aan... volledig achter coach Frank Louter gestaan. Heeft hem gesteund in zijn rechtsgang... en is erg verheugd met deze uitspraak van de rechter. Maar bovenal feliciteren wij onze hoofdcoach dames, die de moed en volharding heeft getoond... voor zijn reputatie als succesvol turncoach op te komen. Wat heeft die uitspraak voor effect, uh, Nou, vind? Ik doe dit eigenlijk met tegenzin... want ik vind dat je niet moet doorgaan met alles maar de journalist Frits Byront staat nu keihard achter de Turrensters... en weet dat de uitspraak van de rechter... als een mokenslag is aangekomen in die meisjes. Ik heb heel veel mailtjes en sms'jes gehad... van Turren meisjes, Turren moeders... die zeggen, hebben wij dan voor niks ons mond gedaan? Hebben we voor niks deze man aangeklaagd? Hebben we voor niks gezegd dat onze kinderen vernederd zijn... gespuugd zijn, geslagen zijn, mishandeld zijn? Meneer Frank Lauter, ik hoop dat ik het mag wel wacht, zeggen van de rechter. Maar en... die rechter die zegt, die gymnastiekunie... Die, die, die heeft die beschuldigingen niet met voldoende feiten dan onderbouwd. Dan gaat ze voor moeten. Toestaan. Had ze moeten zeggen: Ik wil getuigen horen. Want die, die voorzitter van de Turren-Unie zegt dat niet zomaar. Die Turunmeisjes hebben zich eerst in de steek gelaten gevoelen door de Turunbond. De Turunbond en NOCNSF hebben nooit wat gedaan. Er hebben journalisten en trainers en artsen bijgestaan. En die hebben die kinderen laten slaan. Die kinderen hebben daar een trauma aan over gehouden. Het heeft 10 tot 20 jaar geduurd voor ze naar buiten zijn getreden. Dat naar buiten treden is niet makkelijk. Want je bent dan loser. Je hebt dus iets ondergaan wat je niet trots op bent. komt uh, keihard aan in ieder geval bij, bij al die meiden die, die slachtoffer zijn. Dat die uitspraak is als een dolk zeker hun rug aangekomen. En ik weet dat ze daardoor, sommigen zijn psychisch weer enorm teruggeslagen. En de voorzieningsrecht heeft de KGU voor dat er een rectificatie... die rectificatie is inmiddels geweest. En dat is voor die meisjes onbegrijpelijk. Dat dus het excuus wat hen aangeboden is, dat dat niet rechtsgeldig is. Dat is niet zo mogen, ja. En dat is, het is echt schandelijk werk dat het is. Dus ik hoop dat ik nog wel mag zeggen dat Frank Lauter... Uit naam van propatia, kinderen geslagen heeft, mishandeld heeft, vernederd heeft, uitgescholden heeft, kinderen aan hun van acht negen jaar heb ik het over Jan acht negen jaar kinderen die niet met niks aan hun ouders mochten vertellen, anders waren het mietjes, had watjes, kinderen die ongesteld werden waren dikke trutten. Je hoort niet ongesteld worden als je 13 14 bent, want ze moesten heel mager zijn. Als er een reep in een tas hadden, werden bij een die reep eruit geslagen. Je, kind... hebt het, je hebt het weer gezegd. Ja, nee, maar goed, ik hoop wel. Ondanks alles dat de Tremont in uh, beroep gaat. Maar het pleit eens te meer, wat ik wel eens vaker hier zeg: trial by media. De media kunnen dit wel. Kunnen, wat moet ik bewijzen? Ik ben er niet bij geweest. Maar die Je hebt meisjes gaan de media dan in de rechter. Ik, in dit geval wel... heb ik meer vertrouwen ik in de media dan in de rechter. Ja, ja. Maar dat is nog niet de hoogste flop. De grootste flop is waar we achter zijn gekomen. Uh, ProPaat heeft een Facebook pagina. En dat is natuurlijk één grote triomf toch van Louter. Fantastisch Louter, gefeliciteerd Frank Louter. We hebben het altijd gezegd, Louter. En dan is dus het normale is terecht, want je hoort niet te slaan. Dus er zijn ongetwijfeld meisjes die nooit gehaald hebben. Die zijn niet geslagen. Al is er maar één geslagen, is het één te veel... en moet u voor die één al veroordeeld worden. Maar wat gebeurt er op die Facebookpagina? Maar wat gebeurt er op die Facebookpagina? mevrouw, er zijn ook negatieve reacties gekomen. En wat blijkt, die zijn er na één minuut verwijderd. Dat kan Mensen blijkbaar. die boos waren over de uitspraak? Die zijn meteen verwijderd. Dus mevrouw Marianne Harmes, heeft dus gezegd, ik vind het schandelijk dat Louter dit kort gewonnen heeft. Die mening van haar is weggehaald. En dan schrijft zij, waarom halen jullie mijn mening weg? Zijn jullie bang voor de waarheid? Hebben jullie wat te verbergen? Weinig openheid. Ik vertel alleen de waarheid. Even later schrijft mevrouw Marjan kampos bijlenveld Ik ken haar niet. Maar dat wordt dus niet weggehaald? of dat, wordt nee, later dat ook is weer... later ook weer weggehaald. Okay. Jammer dat de bot nu de kans verliest dit soort trainers aan te pakken. Die reactie wordt verwijderd. En dan schrijft zij ook. Het is jammer dat alle negatieve reacties op Frank Lauter worden weggehaald. Het lijkt Rusland wel. En tussen twee haakjes. Hij was fout. Heel fout. Net als Gerrit Beltman schrijft mevrouw Marjan kampos bijlenveld Die reactie is ook meteen weggehaald. Alles onder het kleed vegen. dat lost niets op. Het is ongelofelijk. Het zijn struisvogels. Lekker kop in het zand steken. En ik constateer dat al eerder in Helden. We zullen deze uh, Facebook-pagina's allemaal publiceren op onze site... En ik kon het al eerder... Pro Patria, de vereniging van het erelid Hans van Zetten... van de NOS, van de publieke NOS... Hans van Zetten, van de publieke NOS... doet qua openheid... Een geven doet qua, ja. En een prima turmverslag, wil ik dat vooropstellen... doet qua openheid en volgzaamheid van de grote leider niet onder voor het politbureau van Noord-Korea. Dit zit jou het allerhoogst, maar het is niet eens flop 1 bij je. Ja, dit was flop 1. Die, oh, wel, toch. Oké. Flop 2, okay. flop, ja. flop 2 ja. was het veroordelen. Wil je ook nog tops doen? Want anders ja. heb je helemaal geen tijd meer zo Ja, ik heb nog tops. Dat is het wielerpeloton. <laughs> er zijn, uh, Voetballen wordt soms afgelast. Er is dit jaar één voorjaarsklassieker afgelast. Maar de wielers hebben bijna alles gereden. Soms ingekort. En het ze rijden geen voorjaarsklassieker. Ze winterklassiekers. winterklassieker. Ja, ja. Zondag is de ronde van Vlaanderen. Onder extreme omstandigheden. Het is volgens mij veel, te, absurd, koude, veel te koud op de fiets. Ja. Je, je zweet namelijk. Je koelt dus af. Je, het is slecht voor je bronch. Je slecht voor je longen. Ze zijn letterlijk op dit moment slaven van de weg. Maar ik ga wel kijken zondag. Dat weer wel. Ja. ja. Dan, uh, we zijn vorig jaar, vorige week hebben we heel veel schaatsucces gehad in Sochi. Vooral dankzij Irene Wust en Sven Kramer. Zij zijn buiten categorie. Ik las vanochtend Arts Schenke in de Telegraaf. Wat ik vorige week ook zei. Wijs ze nu al aan op alle nummers waar zij willen starten. Maar ik las later dat er was geen dopingcontrole. In Sochi niet? In Sochi. Oh? Want het apparaat kon er niet komen. Nou, ik garandeer je dat Poetin daar de hand in heeft. En weet je misschien dat ik vorige week nog hier suggereerde toen ineens die Rus... De 1500 meter ja, won, ja, en niets kwam. de Kazachstanse, de 1000 meter won, dat ik daar wantrouwen in had. Zouden zij geweten hebben dat er geen dopingcontrole was? Jij vreest bij de Olympische Spelen volgend ik jaar veel, veel Russische op de, op de weg op bevel van Poetin. En ik hoop dat Sven Kamer en Irebus zo sterk zijn dat ze dat kunnen overwinnen. Zonder doping. En top 1 is toch het Nederlands elftal. Een overwinning van, met 4-0 op Roemenië ja. is echt heel, is heel groot. Roemenië is geen topland, maar ook geen weggooiland. Ook niet in een land als Estland of Luxemburg. Dankzij dankzij geldgebrek Feyenoord en Koeman... hebben we weer een echte leider in de, de Vrij. Ik mis nog een naam. Ja, nee, daar kom ik op. Okay. Ik bedoel, hoe je het ook went of keert... Van Gaal heeft een heel nieuw elftal gecreëerd. Die bedoel ik? Die bedoel ik, ja, Van Gaal heeft het gedaan. Het, het Nederlands elftal speelt weer ouderwets aanvallend voetbal. Roemenië heeft eigenlijk niet één kans gehad. Kenneth Meer heeft één redding moeten verrichten. Ze speelden op de helft van de tegenstander, speelde pressing. Uh, het is heel knap hoe hij dit gedaan heeft. Dit is een heel nieuw Nederlands elftal... Uh, Robben en Van Persie maken het verschil. Arjen Robben en Robin Van Persie, dat zijn die jongens die het verschil maken. Als, Robin, als uh, Van der Vaart en Sneijder fit zijn, kunnen ze ook het verschil maken. Maar her kan er misschien nog bij komen, Villene en Boeetjes. Maar verder hebben we een heel degelijk elftal. Maar gaan we, Dan, we gaan ver komen. Dankzij Van gedacht, Gaal, ook niet jouw grootste vriend natuurlijk. Nou ja, maar dat moet je gewoon toegeven. Dankzij Van Gaal, want wie had gedacht vorig jaar na het mislukte EK... dat het WK weer gaat tussen Brazilië en Argentinië, Zuid-Amerikaanse favorieten... Spanje, Italië, Duitsland en Nederland. En weet dat in de poolfase straks bij het WK kom je Afrikaanse en Aziatische landen tegen... die zijn minder of van gelijke hoogte als Hongarije... Turkije en Roemenië. Dus er is een hele grote kans we de achtste finale halen. Dan moet je de mazzel hebben. Dat Duitsland, die een foutje heeft gemaakt in de voorronde... dat je Duitsland, Argentine of een van die favorieten... pas in de kwartfinale of halffinale tegenkomt. Maar alle lof van al Gaal en dit Nederlands elftal. Je bent je huis al oranje aan het maken. Dat niet zo, ben ik niet, zo zit ik niet in elkaar. Maar ik vind het wel heel ja, leuk. Een oranje bandje. Ja, dat is... Uh, ik was vanochtend is de Stern wielerploeg oh, gepresenteerd. Okay. Goed. En dat is voor de stichtings. Al dat is voor, een, nou ja, voor het goede doel. Voor het goede doel. Ja. Uh, we gaan zien hoe ver dat Nederlandse elftal komt. Dat gaat ver komen. Mind my words. Dank, Frits Barend. <applaus> we gaan weer luisteren naar de muziek van Daniel Loius. <tied> blauwe morgen, blauwe morgen, ach mijn Daniel Louis, niet Blauwe Vrijdag, maar Blauwe Maandag. Een heel andere dag met een heel andere gemoedstemming. Ik kan nog wel even melden dat degenen die uh, die prachtige nieuwe cd van Daniel Ericana hebben gewonnen... dat zijn Marga Dodeman en Pieter Tafijn. Dit is Radio 1. De hele dag. Blauwe Vrijdag. De dag van de belastingaangifte 2012. Ja, want belasting ontduiken, dat mag natuurlijk niet, maar ontwijken wel. Wat is het verschil? Dat weet Twan Manders, hij is van het Haars uh, Juristen... Is het collectief of college? College. College. Uh, uh, jullie helpen ondernemers om belasting te ontwijken. Welkom, overigens. Uh, uh, oh, even voor de duidelijkheid, want Tan Manners dat is ook een naamgenoot in het Europese parlement. Maar dat is helemaal anders, hè? Inderdaad. Ja, want die heeft er wel eens over geklaagd dat hij met u verward wordt. Omdat jullie ook van mening verschillen over een aantal zaken. Uh, Frits, uh, de belasting al ingevuld vandaag, Frits Barend? Ik doe dat niet zelf. Jij doet dat niet zelf? Nee. Maar het is wel gebeurd, of uh, controleer je dat ook niet? Dat controleer ik ook niet. Ik zet alleen dat wel tekening, geloof ik wel. <laughs> ja, misschien... Dan kan je wel veel minder betalen. We gaan het horen. Ik, vind het, ik bedoel, ik betaal ja? liever niet meer veel. Maar uh, ik vind het een uh, burgerplicht dat je hebt er niks tegen om belasting te betalen. Nee, en ik... Ik heb altijd zodanig verdiend dat ik behoorlijk wat belasting betaal. Wij, Henk en ik hebben wel eens gezegd toen we nog Baarde van Dorp deden: tegen de minister, pas dan op, want wij zijn goed voor vier salaris. Kijk eens aan, <laughs> toen al. Kun je nagaan hoe het nu is? Uh, Twant Mannes denkt daar heel anders over. Want ja, dat bedrijf in Den Haag dat adviseert dus, ik zei het al, ondernemers. Over hoe ze zo min mogelijk belasting moeten betalen. Onder andere via Cyprus, hè, om daar even over te beginnen. Gaat Cyprus dat nog wel is goed? inderdaad een van de mogelijkheden. Ja, dat, dat en, loopt niet zo nog lekker. Dat is een van de mogelijkheden. Uh, Cyprus heeft nog steeds de laagste belastingdruk van de Europese Unie. Heeft nog steeds het beste holdingregime van de Europese Unie. En het uh, lijkt erop dat er ook niet aan gaat veranderen. Nee, maar er zitten wat mensen in problemen. Er wordt geld dat ze daar op de bank harder staan, wordt uh, in beslag genomen. Uh, geldt dat ook voor cliënten van u? Uh, nou, uiteraard uh, zijn onze cliënten het algemeen hele verstandige mensen. Ze dus stoppen niet alle eieren in één mand. Dus die gaan niet uh, hele grote dragen bij één en dezelfde bankrekening uh, uh, bij, de, bij dezelfde bank uh, parkeren. Uh, dus, uh, ze zijn niet getroffen door wat er nu gebeurt. Nou, in zoverre, uh, er is wel een bevriezing geweest. En er zijn nu ook kapitaalrestricties. Maar ze zijn niet een deel van hun geld verloren. En u, u hebt zelf daar ook een bedrijf en u blijft daar ook? Inderdaad, en daarnaast is het zo dat wij cliënten ook niet introduceren banken die op omvallen staan, maar in banken die een redelijk grote buffer maar hebben. Maar wist u dat van tevoren dan, dat deze bank... Natuurlijk, kun je het van tevoren gewoon met banken opvragen wat hun op rating is. Is het nou leuk om op die manier mensen te adviseren, kijk eens hoe je via de Maas wat wet legaal belasting kunt ontduiken. Als je moeder morgen in het ziekenhuis ligt, mogen anderen dat betalen. Het is heel erg leuk. Ik doe mijn werk met heel veel dus, arbeidsgevrijven. Dus u vindt het leuk dat wij met met die veel, mensen hun moeder betalen... ...en het met heel veel passie en overtuiging. En dat komt omdat ik belastingheffing als een heel groot onrecht uh, beschouw. Ik beschouw belastingheffing als een gelegaliseerde vorm van roof. Achter, dus achter ons is... zitten twee rovers. U spreekt de, van roof. Van de Belastingdienst. Ja, je schrijft voor over als je eigendom wordt afgenomen door dreiging van geweld. En als je in Nederland geen aangifte doet, dan staat er maximaal vier jaar gevangenisstraf op. U vindt dat dreigen met geweld? Uiteraard, want je wordt dus bedreigd met opsluiting. Ja, maar Frits, wat Frits bedoelt natuurlijk, wij betalen allemaal belasting... omdat we al die dingen waar u ook van geniet, de wegen, de zorg, etc. De naar school sturen. Noem maar op. En daar maakt u ook gebruik van, toch? Ja, maar het is juist een groot probleem dat de overheid deze diensten monopoliseert. Uh, Neem de telecommunicatie. Toen dat een staatsmonopolie was, toen was telecommunicatie heel erg slecht en duur. Toen belde iedereen met dezelfde draaischijftelefoon. Een soort DDR-model. Waar in veertien jaar tijd geen enkele innovatie plaatsvond. En als je dan meer keer belde, kostte dat drie gulden per minuut. Toen zegt, het, er is helemaal toen, niets waar de overheid toen, voor moet zorgen. Toen de monopolie werd opgeheven, toen het aan de markt werd overgelaten, werd het veel beter en veel goedkoper. Maar geldt dat en voor alles? En dat geldt voor alles. Ja, we zouden alle staatsmonopolies moeten beëindigen. En als er dan weer twee drie, grote, er twee, drie grote multinational monopolies hebben... wordt het vanzelf weer duurder. Ja. Nou, het blijkt juist dat daar waar veel staatsmonopolies zijn... daar zie je armoede, ellende en tyranie. En daar waar de Nee, daar ben ik met u eens. Dat is iets, maar dat is een andere discussie. Daar waar de staat haar monopolies opgeeft en concurrentie toestaat, de vrije markt uh, laat, het werk laat doen... daar zie je juist een dramatische groei. En dan zie je dat de armoede verdwijnt als sneeuw voor de zon. Vindt u dat we helemaal geen belasting moeten betalen? Inderdaad. Ik vind dat alle relaties tussen mensen... gebaseerd zouden moeten zijn op vrijwilligheid... Dus ik vind dat als mensen besluiten om ergens wat te betalen... moet dat op basis van hun willigheid. Normale mensen verdienen hun geld door goederen of diensten aan te bieden... waar mensen willen voor willen betalen. En dat zou dus ook moeten gelden voor onderwijs en infrastructuur en, en, en, en gezondheidszorg. Want ja, is... dat zou moeten mensen, zouden mensen moeten kunnen betalen op Er is op nu de basis. een hele discussie weer over, of die loopt eigenlijk permanent. Uh, ik begrijp dat Diederik Samsom vanavond ook in college tour weer zegt... dat eigenlijk die brievenbusmaatschappijen die hier in Nederland gevestigd zijn... en die vooral grote multinationals de mogelijkheid bieden om minder belasting te betalen... Betalen, dat dat niet kan, dat die opgeheven moet worden. U doet eigenlijk hetzelfde niet voor die grote multinationals, maar voor de kleine bedrijven. Dat klopt. We richten ons met name op kleine en middelgrote ondernemingen. Uh, en uh, de structuren die wij bieden, die stellen onze cliënten in staat om hun belastingdruk zo ongeveer te halveren. Uh, de winst van ondernemer wordt normaal gesproken dubbel belast. Uh, en wij kunnen ervoor zorgen dat die dubbele heffing achterwege blijft. Wat, wat, wat, wat scheelt dat? dan? Hoe wat, wat? U winst op, wordt uw winst dubbel belast? Nou, als een, als een uh, vennootschap winst maakt. Wordt laat ik een voorbeeld geven. Stel, uw u, u, u BV maakt 100.000 euro winst. Ja. Betaalt u eerst 20.000 euro vennootschapsbelasting. Ja. als de BV uitkeert aan privé, een winstverkeer, dan betaalt hij nog een keer 20.000 euro inkomstenbelasting. Samen dus 40.000 euro, 40 procent. Nou, wij kunnen zorgen dat die dubbele heffing achterwege blijft, zodat je niet, niet, niet, niet 40, maar 20.000 euro betaalt. Dat, dat scheelt dan al netto 20.000? Inderdaad, ja. Da dat is maar één voorbeeld. Dus Inderdaad. In hoeveel scheelt het uh, gemiddeld, uw cliënten, als we uh, uw route volgen? Nou, op korte termijn kun je dus de helft uh, van, je, uh, van je belastingdruk halveren, uh, uh, kun je, wat doen. je kunt de belasting halveren. Op de lange termijn zijn er nog veel meer voordelen. Bijvoorbeeld de waardestijging van een bedrijf. Die wordt normaal gesproken met zo'n 45% belast. Dat kunnen wij terugbrengen naar nul. Kijk uh, ook de erfbelasting, die is voor kinderen maximaal 20%, voor kleinkinderen 36%, kunnen we ook terugbrengen naar nul de erfbelasting, dus, dus ja. de, de, de erfenis de, de, van ouders, je kunt een onder... ervoor zorgen dat je daar geen belasting over hoeft te betalen. Ja, dus als, als u een onderneming uh, opbouwt, daarmee vermogen opbouwt, je moet wel we een laten... onderneming hebben. Ja, helaas is het zo. Ik zou heel graag uh, iedereen uh, willen helpen de belasting te halveren. Helaas is ons belastingstelsel zodanig uh, in elkaar gezet dat het voor werknemers bijzonder lastig is om belasting te ontwijken. Uh, uh, maar Laats, voor, voor, ja. voor zzp'ers en ondernemers uh, is het uh, gelukkig een stuk eenvoudiger. Daar zijn veel mogelijkheden Daar voor, meer mogelijkheden voor als je zelfstandiger bent. En ja. Moet je dan ook nog een, een bepaald inkomen hebben of kan dat ook als je heel weinig verdient? Uh, het omslagpunt ligt bij een winst van 20.000 euro. Op dat punt heeft u de kosten van de structuur teruggediend. En daarboven gaat daarboven dus... begint het al te ja. lonen. Ja. Ja. Dus er zijn dus blijkbaar veel mazen nog in de Belastingwet. Inderdaad, ja, het is een soort uh, schaakspel. Hè. De overheid voert hoge belasting in kantoren zoals wij zoeken en vinden maas in de wetten, bieden ondernemers uh, en, en ook ZZP'ers de mogelijkheid daar gebruik van te maken. En uh, Wat dat gaat de Dat moet je gewoon eens gebruik maken. Maar dat mag u natuurlijk weer niet zeggen. Maar voor mensen, het zijn wel Frits. wil weten welke bedrijven dat doen, zou ik het ja, leuk vinden. Nou, kijk, ik ga niet vertellen wie, wie onze cliënten zijn, maar de, de grote namen kent iedereen. Hè. Iedereen weet dat IKEA, Facebook, Google en Apple allemaal. Dus het, ja, die het, doen gebruik, het ook. Hè, zelfs via Nederland, ja. inderdaad. Hè. Nederland is ook een van de werelds grootste belastingparadijzen. Maar daar ben je ook niet voor Frits, neem ik aan. Nee, ik maar dat, uh, van niet, van voor Nederlanders. Nederlanders. niet voor Nederlanders. U werkt niet voor Nederlanders? Nee, Nederland is wel een belastingparadijs, maar niet ah, voor Nederlanders. Dat bedoelt u, ja. Is, is wat dat betreft Europa voor u eigenlijk handig, het wegvallen van die grenzen? Uh, ja, ik ben erg eurocritisch, maar uh, de jurisprudentie van het Europese Hof... Dat is weer fijn. Ja, de, de, de jurisprudentie van het Europese Hof is bijzonder gunstig voor de belastingontwijker. In 95% van de gevallen waarbij een geschil tussen een belastingontwijker en de fiscus... is voorgelegd aan het Europese Hof van Justitie... heeft het Europese Hof de belastingontwijker in het gelijk gesteld. Uh, de, de visie van het Europese Hof is dat iedere Europese burger... en ook iedere Europese onderneming het volste recht heeft om uh, te gaan shoppen. Op zoek te gaan... naar. De lidstaat met de laagste belastingen... ...met de meest aantrekkelijke fiscale... Dus Het Europese Hof helpt u? Ja. Hoeveel, hoeveel lopen wij mis eigenlijk door uw werk? Nou, uh, dat, uh, zoals ik u zei... Uh, ...de belastingdruk van onze klanten kunnen we halveren. Uh, en u, lo u loopt een U loopt helemaal niks mis. Maar nee, maar de overheid loopt... De overheid, hoeveel? Nou, uh, zoals ik al zei, de, de helft. En we hebben een totaal. Hoeveel uh, klanten heeft u? We hebben in totaal ruim 8000 rechtspersonen opgericht. 8000? En die zullen allemaal toch wel gauw. Uh, zeker minstens een ton. Uh, daar, gaat het, eh? daar begint het toch pas interessant te worden? Tonbelastingverdiening. Nou, zoals, zoals ik al zei, uh, het omslag ligt bij 20.000 euro. En de beste momenten om, uh, om zo'n stuur op te zetten is als je start. Want als je start, dan kun je ook de erfbelasting ontwerken. Hmm. Uh, dus het is niet zo dat als je nog geen winst hebt gemaakt van meer dan 20.000, dat, dat, dat het te vroeg is. Ja. U bent u Nee. Niet? Nee, ik, uh, ik, vind, ik ben voor, voor het zelfbeschikkingsrecht. Ik vind dat ieder mens zelf moet kunnen beslissen... wat hij doet met zijn lichaam en eigenom. En hoe noemt u dat? Uh, Democratie betekent dat je collectief beslist. Dus we gaan collectief beslissen hoe we onze kinderen opvoeden. Hoe we onze oude dag voorzien. Ik vind dat ieder individu het zelf zou moeten kunnen beslissen. En, en God, binnen God, welk systeem? God voor u dat u een kind krijgt wat een handicap heeft. God voor u. Dat kan nee, niet ja, beschikken misschien... over zijn eigen wil... Ik bedoel, we hebben het vanochtend. heb ik toevallig nee, ook. Maar... Kinderen met een Dow-syndroom, die kunnen niet beschikken over hun eigen wil. Die zijn afhankelijk van overheidsinstellingen die die kinderen helpen. Die ook die ouders helpen om te zorgen dat die kinderen nog een beetje een leefbaar leven hebben. Maar, maar u zegt dat die kinderen het zelf kunnen beschikken. Maar ik beschikken. ben niet tegen zorg, ik ben niet tegen solidariteit. Ja, maar u zegt dat nee, die kinderen... Ik ben juist, die moeten ik ben juist zelf voor bezorgen. solidariteit, maar op vrijwillige basis. Niet op basis van dwang, niet op basis van bedreiging. Maar dan zijn die kinderen toch helaas vaak aan de heiden overgeleven? Nee, juist mensen die het moeilijk hebben, juist mensen die weinig talenten hebben... Die, die, uh, of die, die inderdaad een lichamelijk handicap hebben... die mensen zijn erg gebaat bij uh, economische groei. He, als een land arm is, dan zie je dat deze mensen er bijzonder bij vanaf komen. Als dus ja, het, het, het veel vervarend is, zie je dat ze het veel beter 13 krijgen. En welvaart ontstaat er economische groei, en dat ontstaat er economische vrijheid. Maar als je dan niet de regeling hebt, zoals wij die nu hebben... via de staat geregeld waar u tegen bent, hoe, hoe komen ze dan aan hun zorg? Hoe kunnen ze dat dan betalen? Okay, nou, of moeten ze dan weer de oude liefdadigheid... Als uw uh, inkomen verdubbelt, ja. omdat u omdat u geen belasting meer hoeft te betalen... Dan kunt, u dus heel, dan kunt u daaruit zelf heel goed de zorg van uw kinderen betalen. Ook als uw kinderen hulpbehoevend zijn, ook als ze gehandicapt zijn. Ik denk zijn. als een gemiddelde nee, Als die, als die ouders is. moeten zoveel zorg voor die kinderen, aan die kinderen besteden. dat ze nauwelijks aan werken toekomen. Maar we betalen het nu toch ook? De staat ja, kan, nee, kan, ik, kan ik, iets produceren. Ja. De staat neemt geld van ons nee, af. Nee, maar we betalen het als we het Dus het is het. niet zo dat, dat, dat de overheid. Geld, uh, door geld keren uit het niets wat ze overigens wel doen. in de vorm van inflatie. dat ze daarmee een soort wondermiddel. Uh, een soort toverstaf hebben nee, om ons bent, te verzorgen. Wij betalen daar zelf voor, via de belastingen. Maar u bent er voor de succesvolle mensen. En dat vind ik juist altijd van mensen die succes hebben. gunnen een ander ook wat. Van, van, van, van geven dat, word je niet armer. Van delen er helemaal word je niet Dat is denk ik van een van de grootste leugens van de verzorgingsstaat. Dat is het idee dat alleen de rijken belasting betalen... en dat, en dat nee, die allemaal de iedereen, beter af iedereen zijn. Iedereen die betalen dat geen belasting. Dat is niet die. waar. Maar Iedereen... Iedereen heeft enorm veel schade door, deze, door dit systeem. Maar u juist zegt, u zegt de armen zegt, hebben heel veel kijk, heb, nu... Armen profiteren meer dan wie ook... als de economische vrijheid groeit, als de staat uh, krimpt. Zeg hoe kleiner de staat, hoe beter het gaat. En dat geldt met name voor armen. Ik zal één voorbeeld geven. Ja, tot slot. Uh, in Azië zijn meer dan een miljard mensen... Uh, dan heb ik het alleen al over China en India... zijn meer dan een miljard mensen die dertig uh, jaar geleden onder de armoedegrens zat, die er nu boven zitten, dankzij het feit... dat in deze landen het niveau van economische vrijheid is gestegen. Ja, economische vrijheid is een, is een enorme... Uh blessing voor de nee, armen. Ja, daar moeten we, daar we wel het wel bij zijn. laten, zowel uh, Frits als meneer Manders van de Libertarische Partij, want daar bent u ook van. Uh, blijkbaar is uw gedachtegoed nog niet zo populair. U heeft nog nooit voldoende zetels gehaald. Uh, maar ik dank u wel voor de oh, toelichting jammer. op uw werk. En ik dank ook Frits Barend voor Je zijn sportieve hoogte- en dieptepunten. Zodra ik meer in Vrijdagmiddag Live. Avond.